Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het nieuwe kabinet gaat vanaf 10 januari aan de slag. Dan staan ze op het bordes bij de koning. In het nieuwe kabinet komen acht ministers van de VVD, zes van D66, CDA en ChristenUnie krijgen 4 en 2 ministersposten... Van een aantal ministers moeten we waarschijnlijk afscheid gaan nemen, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Een aantal namen die toch beeldbepalend zijn geweest voor het afgelopen kabinet... ...in ieder geval niet terug zullen keren op de posten die ze op dit moment hadden. De meest in het oog springende is Hugo de Jonge, nu nog minister voor Volksgezondheid. Die zwaait af als minister, want het departement gaat naar D66 en de VVD. gezien Hugo de Jonge van het CDA is, uh, zal hij daar geen plek meer hebben. Eén iemand blijft in ieder geval op zijn oude plekje zitten. Dat is Mark Rutte. Ook aankomend kabinet is die te vinden in het torentje als minister-president. Vanaf vandaag krijgen de eerste kinderen in Vlaanderen een coronaprik. Het gaat om een testdag waarbij ze kijken hoe de boel kindvriendelijk kan worden ingericht. En hoeveel tijd er nodig is om kinderen een prik te geven. In Breda is iemand zwaar gewond geraakt door een explosie bij een oliebollenkraam. De Ontploffing was bij de ingang van een evenemententerrein. Volgens Omroep Brabant ontstond een steekvlam bij het verwarmen van de olie en ontplofte daardoor een boel gasflessen. En boze ondernemers in Amsterdam. Vanaf volgend jaar moeten ze belasting betalen voor vlaggen, uithangborden, menukaarten en teksten op de gevel... Belachelijk in coronatijd, zeggen ze tegen AT5. Schandalig, echt waar. Het kan helemaal niet in deze tijd. Gaan anders zitten pesten. Het gaat tot, uh, voor sommige bedrijven tot uh, 80.000 euro. Maar wat denk je wat wij allemaal nog moeten betalen? Hoeveel schulden wij hebben, de horeca. Sommige winkels hebben hun reclame nu maar afgeplakt.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 En dan hadden we vrijdagmorgen altijd, ja, en dan begonnen we met dit nummer. Pietje, oh, dan luchten, gitaren en zo. Ja. Ja, dan en dan ben je stukker. wakker. Dan ben je wakker. Dan, dan, dan ben je ja, helemaal ja. wakker. En dan kan je weer beginnen. Ja. Als het goed is, hebben we aan de lijn Jelmar kopen. En uh, Maya gaat vragen wat Zandvoort in allemaal gaat doen of heeft gedaan. Goedemorgen ja, Jelmar. Goedemorgen. Goeie feestdagen Goedemorgen. gehad? Jazeker. Ja, ja, ja. Jullie ook allemaal? Ja hoor, uitstekend. Wat heeft uh, Zandvoort in Zeit allemaal?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 Dus ja, dit wordt mooie uitjes. Ja, ja en, nou, dan wens ik jullie succes ja. met het programma en een fijne jaarwisseling. Ja, jij ook, namens okay. ons hele team. Bedankt en tot de volgende Joen. keer. Dag Ronald. Ja, tot de volgende keer. Dag. They make it very clear They've got no room for ravenous <coughs> How's your bird's lumbago?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 En dat in plaats van de Small Faces. Maar goed. Nee, nee, nee. Dat gaat fout. We, we, gaan, we gaan er wat aan doen. Maar eerst even John en Vent Am I so lost in my sin? You ask me where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 wereld is klein. Ja, dat, dat is het zeker. Dat ja, is echt dat, een uh, dorp hier in Zandvoort, hè? Ja, ja Peter P6, zegt men. Ja. Maar de achternaam is wel een beetje bijzonder. Het is geen Zandvoortse naam. Een Zorlandveld wel, hoor. Ik nee, mijn naam, hoor. Jouw eigen naam? Ja, Bretthouwer. Nee, die komt oorspronkelijk uit Beverwijk vandaan. Geef het okay. niet, hoor. Dat is niet erg. Ja. Nee, maar ik woon, vanaf, ik woon vanaf 1961 al in Zandvoort. Oh. Ja, oh, ja nee, ge echt sorry. Verkeken. Geen echte Zandvoort. Nee, geen echte nee, nee, Zandvoort. Nee, nee, nee jammer. We nee, moeten nee, ophangen.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 ja Go Goed, nou dat is prima. Nou, dank u wel voor het interview. Ja, oké, okay, bedankt. En uh, voor jullie team een prettige jaarwisseling. Oké, okay, u hè? zelf Hello. ook een Toen goede bent. jaarwisseling. En ja, al het okay. beste voor 2022. Oké, ja, ja, daar Goedemorgen, dag, dag, dag, dag. dag, dag. Ja.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 Beatles in de tot 2000. Ja, daar ben ik mee eens. Daarom <laughs> ja, dus stem ik op jou in ieder geval. Mag ik een tegenpartij oplichten? Ja, de tegenpartij, ja. Die was goed, hè? Met en, ja, ja. Jij ja, ja. nou, zei net over de Partij van de Dieren, maar ik hoor veel mensen die zouden graag op de Partij van de Dieren hebben ja. willen stemmen. Ja, ja. ja, ja de vraag is of er in Zandvoort voldoende stemmen. Kan. Maar goed, dat is aan hun. Oh, uh, ik denk het, denk heel veel. Ja. Maar, uh, ja, de Partij van de Dieren. Ik denk niet dat hij hier gaat komen. Ja, je moet kandidaat hebben, je moet een programma ja. hebben. Ja. Ik denk dat dat het probleem is. Ook. Ik denk dat het heel veel werk is. En ja. uh, het is toch een kleine partij ook. Maar we gaan het afwachten, Voor mij mag het. Dank je. We gaan verder met hem. We gaan nu verder met uh, ja, weer een keuze van uh, chicken check... van één presentator hier uit het programma. Die is ook <laughs> kort, uh, uh, Pim. Kort, ja, Andalusian geen... Blues dit keer. Ja. Ja. En het... waarom die? Omdat ik het ook een schitterend instrumentaal nummer vind. Ja. En ik vind dat Chicken Check een van die groepjes is die zwaar ondergewaardeerd wordt. Ja. Ik heb er meer, maar dit is de één. <laughs> en er zijn drie ja. nummers van Chicken Check die zijn echt de moeite waard. I'd rather go blind. Ja, zeker. Maar ik ging ervan uit dat hij in de top 2000 zou staan. Helaas, nee, is dus nee. niet zo. En deze en de Lucian Blues. En dat is een vrolijk instrumentaal nummer. Oké. Okay. En wat is het uh, hoogste nummer van de Kings? Daar gaan het niet over. Uh, Pim? Uh, Waarom niet? Lola. Maar ik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 Niks te veel zegt. Het is inderdaad een heel mooi nummer. Ja, ik, ja. ik was vroeger fan van The Shadows. Ja, oh ja, ja, dus ja, dit lijkt daar een klein beetje op. Het is iets subtieler. Maar ja, ja. Het nummer, je hoort het never nooit niet. Nee, dus zeker niet. Ik kwijt nee. mijn kans. Ja, zeker. Nou, je hebt mij getrokken. Ik ga nog eens luisteren. Ja, ja. Nou, de overige nummers van Jacket uh, Check zijn Check, echt blues. Hè? Ja. Zeker. Dat lijkt niet op dit nummer. Dat is nee. echt heel anders. Maar goed. Ja. Ja, ze hebben zo'n periode gehad, dat ze een bepaalde platenrecord zaten of zo. Ja, nou, het is de, de oorsprong een bluesband. De Engelsen toch, hè? Ja. Dacht ja dat is alles wel, wel ja. ja. En waarom deze twee nummers er tussendoor zijn gekropen, heb ik geen idee. Nee. Maar ik vind nee, Ja, ja. Ja, in vergelijking met die andere 2000-nummers, ja, ik kan me voorstellen, ja. Want Radio 538 heeft een top 4000, hè? Oké. Okay. En daar staan ze misschien wel in.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 Iedereen nog heen op de fiets, ja, maar. met de trein, dus het kan wel. Weet je, die woensdag daarna, was het een dag mooi weer, er staat het hele dorp weer vast, denk je ja. van... Ja, ik denk gewoon dat je bij mensen een, een, een switch om moet draaien. Waarom kan het met de Grand Prix wel, en waarom kan het op een mooie, zomerse dus dag niet? En daarom wil Pim nog een nieuwe politieke partij oprichten. <laughs> Toch? Parkeerbeleid Zandvoort. Nou. De PZ. Hey, maar ben je, Doe je het live <laughs> of heb je het van tevoren opgenomen? Kunnen we naar je kijken woensdag? We kunnen praten voor live gebeuren. Ja. Oké, okay, van ja. hoe laat tot hoe laat? Van 8 uur, uh, uur s'avonds tot 10 uur s'avonds. Dus uh, mooie tijd. Ja. Lekker na het eten, even uitbuiken. Ja. En gezellige muziek horen. En uh, leuk gouden hoer. Ja. Ja. Wat goede praten en wat leuke, goede, uh, wereldverbeterende muziek. <laughs> dus veel Bob Dylan.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 Met een hele bijzondere muziek. We gaan spreken met Walter Stans, gemeentevoorlichter, En uh, met Gilles Kok van de krant. We draaien goede muziek. We hebben een volle agenda. Maya? Ja, absoluut. En een heel mooi nummer van de jarige, ja. Jazeker, vind bijzonder. ik. En een heel uh... mooi nummer van de jarige. Jazeker, heel bijzonder. Alleen dat al is de moeite waard om te luisteren. Ja. Oké. Okay. Dus uh, gezellig, we horen jullie weer.